11 uur. Femke Wolthuis met het NOS-journaal. Bij kettingbotsingen in de dichte mist in Zeeland zijn twee doden gevallen. Dat zegt de veiligheidsregio. Een onbekend aantal mensen is gewond geraakt. De ongelukken gebeurden op de A58 tussen Goes en Middelburg bij en Zand. De ravage is enorm, er zouden zeker 150 voertuigen bij betrokken zijn. De politie, brandweer en ambulances zijn massaal uitgerukt... en het ambulancepersoneel gaat voor een deel te voet langs de auto's... Omdat dat ze niet op een andere manier bij de gewonden kunnen komen. Na een eerste ongeluk kort voor acht uur vanochtend ontstond er een file. En in de staart van die file gebeurden vervolgens meer ongelukken ook in de andere richting. De Nederlandse zakenman die in Thailand in quarantaine was geplaatst heeft geen ebola. Dat heeft het ministerie van gezondheidszorg in Bangkok bekendgemaakt. De 52-jarige man werd vorige week opgenomen toen hij terugkwam van een zakenreis in Nigeria. Hij is nu twee keer getest en bij beide tests zijn geen sporen gevonden van het virus.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 Marco van Basten keert niet terug als hoofdtrainer bij AZ, maar hij wordt assistent. Alex Pastoor wordt de nieuwe hoofdtrainer. Van Basten had zelf gevraagd een stap terug te kunnen doen. Hij heeft gezondheidsklachten en daarom trainde hij sinds eind augustus al niet meer in Alkmaar. Het weer, zon, maar ook wat bewolking. Vanmiddag zijn er wat buien, misschien ook met onweer. En dat is dan vooral in het midden en het noorden van het land. Het wordt 21 tot 24 graden. Morgen zijn er minder buien en dan wordt het ook iets warmer. Dit was het NOS Journaal. CFM. verkeersupdate. Het is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad nog file op de A16 Breda Rotterdam voor de Van Brie Noordbrug 3 kilometer. En op de A20 Gouda Hoek van Holland staat bij Rotterdam Centrum 2 kilometer file. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Tot zover de verkeersinformatie. In Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Een bijzonder goedemorgen. Welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort met mij. Mario Zandvoort hier op de lokale omroep. ZFM Zandvoort. Het is vandaag dinsdagochtend 16 september 2014. U bent beland in een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort... met een uur lang een reis terug in de tijd... naar de jaren 30, 40, 50, 60 en natuurlijk de jaren 70. Als opening hoor u natuurlijk onze herkenningsmelodie. Die was van Louis Davids met Weet je nog wel oudje. Een opname 1928. Het komen uur een hoop muziek uit de Jordaan. We de volgende plaats van Tante Leen en Johnny Jordaan... met Potpourri. The day could leave Een schaduw staan, toen zijn alle lichtjes uitgegaan, maar ik wist waarom mijn hart zo snel ging slaan. 1932 een Belgische zanger die bekend is om zijn hits Sherry uit 1966. Als Mark Kramer ben ik geboren, 1969, en ik spring uit de vliegmachine. En dat was in 1996. Hij werd in 1932 geboren als Eduard René van der Wallen in België. En zijn vader was markthandelaar en overleed op jonge leeftijd. En toen hij in de weverij de Sas van Gent werkte, leerde hij Mariette Rougiers kennen... met wie hij in 1956 in het huwelijk trad... En in 1957 kregen ze hun enige dochter, Marina Walli. Zij werd later zelf actief als zangeres. U hoort hem nu, u hoort hem met, met uh, jou ik met gesloten ogen. En daarvoor hoort u Helen Shepard met Over de Horizon. En nu is het tijd voor nog een keer een nummer van uh, Johnny Jordaan en Tante Lee met Amsterdam. Zelfs het woord klinkt voor mij als muziek. Grachten met bomen, verliefde die dromen. Een beeld dat verschijnt bij het woord Amsterdam. De dam met zijn duiven, de haringersnuiven. De eet eetbraaf zijn uitsmijterhand. De De Kalverstraat lopen, een ijsje gaan kopen. Een lied in de straat door een accordeon. Een zonnig terrasje, de juf met haar klasje. En jochie is blij met zijn mooie ballon. Amsterdam, vol als een snelle slaap, bij het orgel dat klinkt, in die oude Jordaan, alleen al Amsterdam, rijdt hij steeds van mijn stuk, met zijn charme, plezier en geluk. Vierement, in de straat op het plein, zwemt de topwit van nu, of een heel lang vrij. Jassen die niemand meer passen. Een oud kant op het Waterloplein. Hoedisten of sokken, twee paarden die sjokken Voorbij met een karf van de bierbrouwerij. In de rondvaartboot stappen, je lacht om de grappen. Die de gidsje vertelt voor de zoveelste keer. Gezellige flonker, de lichtjes in donker De dag is voorbij, maar ik kom spoedig weer Amsterdam, vol met nog snel en Bij het borchel, het klinkt, in die oude Jordaan Alleen Amsterdam, brengt me steeds aan een stuk Met zijn charme, plezier en gelijk. Niet van een uur of een heel andere vrij van Maria Martina Carina Peerboom, geboren in Tilburg op 21 augustus 1946... en overleden in Noordmaling op 3 maart 2008... was een Nederlands-Zweedse zangeres en circusartieste. De ouders van Maria Peerboom werkten bij Circus Boltini... en reisden met het gezelschap heel Europa door. En Maria trad al vanaf haar jeugd mee, deed ze mee. En in 1960, toen ze woonachtig was in Zweden... en ook in de Zweedse nationaliteit had aangenomen... verlegde ze haar aandacht deels naar een zangcarrière in het Smartlab... en tienderliefdegenre... De talen die ze sproeiend vrak sprak, namelijk Nederlands, Duits, Zweeds, Engels. Frans, Spaans en Deens. En ook nog eens Italiaans. En in 1963 won ze in Helsinki een talentenjacht... en sloot zich aan bij de Britse groep The Nicola's Family. Ook kreeg ze in Zweden voor heel Europa... een platencontract aangeboden bij Sornette. Haar singles verschenen in Nederland bij Deka. In Duitsland bij Disco Volk. En haar eerste single Johnny Lasby verscheen... in het Zweeds, Duits, Italiaans, Engels Nederlands. En in uh, Nederland werd het ook een groot hit. En u hoorde, de wereld is leeg zonder jou. Dat was in 1966. En ook hoorde u nog Reggie van den Burgt met Teddy Beer en ook met Sonny Jordaan en Tante Leen En die hoort u nu nogmaals met de tijden van vroeger. Hey. Oh, Shabadi Ochiya, Shabadi ay ay ay, oh radio. Oh, Shabadi Ochiya, Shabadi Oh, We yeah. are.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 Vijf was een weekje in Parijs om de contributie te verneeren. Om een witte sigaretarenzet de maanden voor de tijd is een eentje Frans zitten leren. Maar toen iemand hem verstond deed die man. Want hij man. Won de zong op de Pico. Geef mij maar Amsterdam. Dat is mooier. Zo lange stal te grijpen, had die nood geen brood meer gebaag. En de schrik gingen ze gewoon naar beneden. En toen kolong op de sjambell Geef me maar als Dat is mooier dan. I'm you! Nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort, hier op de lokale omroep CFM Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort, en misschien is het u opgevallen, uiteraard is het u opgevallen dat we een heleboel muziek draaien... van Tante Leen en Johnny Jordaan, ja, een hoop muziek uit de Jordaan. En zojuist hoorde u Johnny Jordaan in zijn eentje met Geef mij maar Amsterdam... en daarvoor hoorde u Koos Alberts met Jordaan Hit Medley. De volgende artiest is geboren op 28 juni 1942 in Eindhoven... Het is John Lammers, voormalig Nederlands zanger... en hij is vooral bekend van zijn hit, Ik bewonder jou. In 1960 deed Lammers mee aan het cabaret der onbekenden... en komt daar in contact met het Skyline-kwartet. En ze besluiten samen verder te gaan als John Lammers... met Kees en de Skyliners, met Lammers zanger en gitarist is. En Kees Dingen was de originele gitarist van de Skyliners. Afhankelijk spelen ze Engelstalige nummers... maar Peter Koelewijn haalt ze over om Nederlands te gaan spelen. Dat levert zijn eerste hit op in het jaar van 1961... om Crazy Love... Oh wat een nacht uit. Die kwam tot de 22e plaats in de hitlijsten. En er is een groot hit. De Engelse versie natuurlijk was Crazy Love. Oh wat een nacht, dat was in oktober 1961. En ook heeft hij nog Rosemarie, Costa Brava en Puur Puur Natuur gehad. En die hit uit 1966, Ik Bewonder Jou, heeft 13 weken in de Nederlandse hitlijsten gestaan. Hoogste positie was nummer 13. En u hoort hem nu. John Lammers met Ik Bewonder Jou. Ik bewonder jou, ik bewonder jou, de begin van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 Ik het echt.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 Ja, met de laatste dans. En daarvoor muziek van Nicole met een beetje vrede. En dat nummer heeft ze ook in, uh, in de Duitse versie gezongen. bisschen Frieden. CFM Zandvoort. Lokaal omroep vanuit de badplaats Zandvoort. U luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Met onderweg zometeen Willy Alberti en Max van Praag. Ook uh, Noorderbart Bartrio is onderweg, maar eerst die Paul Eduard. Geboren in Delft op 2 december 1948. Is een Nederlandse zanger, muzikant, tekstschrijver en componist. En in 1965 gaat hij al 16 Nee, als, ja, als 16-jarige spelen bij de band T-Set van Peter Tettero. En vanwege ruzie binnen de T-Set... richt Eduard met Hans van Eyck in 1967... de groep After T op. En in 1968 heeft de groep onder het pseudoniem... de Martino's een groot hit met moestadnaal. En hier is het bewijs dat Eduard... goed uit de voeten kan met het populair... Nederlandse repertoire. En als van Eyck in 1969... Heimweek krijgt een naar de T-Set... neemt Eduard het leiderschap van After T op zich. En in 1971 formeert hij... de Nederlandse rockband drama. Maar de band bestaat maar twee jaar. En u hoort nu Paul Eduard... Met de vogel is gevlogen. Hoe kon Bobby ooit zo stom zijn? Om te trouwen met die van hiernaast? De vogel was nog te jong. De stuif ligt klaar, ik moet je gaan verlaten. De tijd gaat. Good Alberti en Max van Praag met Vaarwel. En ook uh, Paul Eduard met De Vogel is gevlogen. En een uurtje is kort. Dit was Zandvoort uit Zandvoort. Met mij Mario Zandvoort. U kon genieten het afgelopen uurtje naar reizen terug in de tijd. naar de jaren 30, 40, 50, 60 en natuurlijk de jaren 70. En als u denkt van ik wil het programma nogmaals beluisteren. Dat kan aanstaande zaterdag tussen 1 en 2... Wordt dit programma nogmaals herhaald? Voor nu, ik wens u nog een hele fijne week. Ik laat u achter met het Noorderbar-trio met een laatste kus. En misschien nog de twee jantjes met blauwe ogen. En ik zeg misschien tot volgende week dinsdag... hier op de lokale omroep CFM Zandvoort. Ik zeg tot ziens. Een laatste kus. Dan moet ik weer gaan varen. Mijn schip vertrekt. De reis duurt misschien lang. Heb geen verdriet, al zijn er veel gevaren. Ik kom terug, al duurt het nog zo lang. Hij had gevaar.